Middernacht, woensdag 15 januari, door al met het NOS journaal.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 Voor de beveiliging waren er 160.000 militairen... en 200.000 politieagenten op de been. Het was voor het eerst sinds de afzetting van president Morsi... in juli vorig jaar dat de Egyptenaren weer naar de stembus konden. Het referendum maakt vermoedelijk de weg vrij voor legerleider Sisi... om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Het weer, het wordt droog en vannacht zijn er opklaringen. Temperatuur ligt dicht bij het vriespunt. Overdag raakt het al snel weer bewolkt... en later in de ochtend trekt een nieuw regengebied over het land...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 Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. We gaan het hebben over veerkracht, bevrijding en wederopstanding. Na één uur wat filosoof Ad Verbrugge door de nacht heen heeft geholpen. En dan hoort u ook wat onze huisschrijver Jamal Uriachi er vandaag van gebrouwen heeft. En we gaan het hebben over dierenfabels langs het zwembad. Maar we beginnen met Ad van Liemt. Na de bevrijding, heet het boek, over Nederland in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. Een boek dat samenkomt met een nieuwe televisieserie van de NTR... ook met de titel Na de Oorlog, later deze maand te zien op tv... Van Liemt is geboren in Utrecht in 1949, werkte jarenlang als journalist en eindredacteur bij verschillende televisieprogramma's, geldt als de man achter het succes van het programma Andere tijden, met anderen natuurlijk, en schreef meerdere boeken over de Tweede Wereldoorlog, over verzetsmensen, over Indië, over foute Nederlanders, maar ook over sport heeft hij geschreven en over de geschiedenis van de journalistiek in Nederland. Welkom, Ad van Liemt. Hallo. Wat een, wat een productieve jaren zijn dit. Het, het ene boek na het ander. Het ja. gaat, gaat razendsnel. Ja, ik zeg er zelf ook wel van. Ik ben wel een snelle werker, maar ik ben vier jaar geleden uh, met pensioen gegaan. En uh, heb me toen uh, toch wel bijna volledig op uh, schrijven toegelegd. Want het is toch eigenlijk wel bij een grote liefde. Dus nu je niet meer werkt, kom je aan werken toe? Ja, dan uh, heb je de tijd om... Uh, om boeken te schrijven om dit soort uh, grote projecten... die ik bijna niet bij een, uh, bij een baan doen, Dat heb ik het verleden wel een paar keer gedaan. Maar dit soort echte grote projecten... dan moet je toch echt uh, ook overdag uh, uren kunnen maken. Na de oorlog heet het boek. Uh, na de bevrijding. Na de bevrijding heet ja. het boek. Ik zei ja. het toch verkeerd ook. Na de bevrijding. Ja, ja. Sorry daarvoor. Waarom altijd die, uh, die oorlog? Ja, het, ik ben er ook wel een beetje toe veroordeeld... omdat ik er uh, eenmaal aan begonnen ben... En, uh, uh, inmiddels redelijk wat ervaring in heb en het een en ander van weet. Het is volgens mij eigenlijk ten diepste ontstaan omdat ik bij toeval eind jaren 80 anderhalf jaar lang heb samengewerkt met Lou de Jong aan de toenmalige remake van de bezetting. Dat was die grote tv-serie uit de jaren 60, die eind jaren 80 nog een keer werd uitgezonden met een hele nieuwe versie. Dat ging ik doen voor de NOS samen met Lou de Jong en dat heb ik achteraf toch wel beschouwd als anderhalf jaar uh, privéles van de grote meester. Ja, ik ontzettend veel van geleerd heb. En niet dat ik dat meteen heb toegepast, maar toen gaandeweg de kans ontstond... om ook wat meer aan geschiedenis te doen op televisie. Toen heeft me dat eigenlijk wel enorm geholpen. Maar geboren in 1949, dus net na de oorlog... Ja, ik ben de net niet generatie. Hè? De, dat is door uh, oude uh, rotten in het journalistieke vak als uh, Hofland... En, uh, Piet Grijs en Jan Blokker ooit wel eens smalend gezegd... dat die jonge, jonge lui van na de oorlog die nooit zullen weten hoe het echt was. En daar hoor ik natuurlijk bij. Ik, ik zal nooit weten hoe het echt was. En misschien zit daar wel psychologische verklaring in... voor mijn belangstelling. Dat Daar dan toch probeert zo dicht mogelijk bij te komen. Bij dat hele grote, want uh, dat is natuurlijk onmiskenbaar... dat die bezettingstijd uh, voor Nederland uh, zo'n enorme... Uh, impact heeft gehad dat eigenlijk alle Nederlandse families op de een of andere manier uh, daar de gevolgen van hebben te dragen gekregen, soms uh, vrij licht maar soms ook uh, loodzwaar en, uh, en dat ik merk dat die oorlog eigenlijk nog voor heel veel mensen nooit voorbij is gegaan. Hoe was, dat, daar... uh, hoe was dat thuis bij de, bij de familie van Liempt in Utrecht? Echt heel gemiddeld uh, ik ben niet uit een verzetsfamilie nog uit een uh, foute familie maar een, soort, uh, een van de Familie uit de hoofdstroom van de Nederlandse samenleving... waar mensen probeerden te overleven en uh, uh, probeerden uh, er door te komen, ongeschonden. Wat in het geval van ons gezin ook gelukt was. Ik uh, er waren toen al uh, vier kinderen en ik ben een soort nakomertje in 1949. Overigens hebben mijn ouders wel een kindje verloren in de oorlog. Uh, waar, ik, uh, ja, waar ik eigenlijk niks van weet, maar... Misschien is dat nog ooit eens iets om uit te zoeken hoe dat precies gegaan is. Maar ook, ook verloren aan de oorlog? Nee, ja, aan de, aan de gebrek gezondheidszorg in die tijd. Oh, want ik weet is dat mijn vader, die Timmerman was, zelf een kistje heeft getimmerd en met dat kistje op de schouder naar de begraafplaats is gelopen. Dat heb ik ooit eens gewoon. Dat is eigenlijk het enige wat ik ervan weet. Dat beeld behoeft toch nog wel enige, enige nadere studie, heb ik het idee. Dat, dat vind ik opmerkelijk. Dat, dat iemand die, die zo bezig is met het, met het verleden. En, en ook met het verleden van gewone mensen. En altijd op zoek naar, naar ooggetuigen. Zo'n verhaal in het eigen gezin eigenlijk laat liggen. Ja, dat is uh, klopt. Ik, ik uh, hou die dingen het liefst zo ver mogelijk bij mezelf vandaan, denk ik. Uh, ja, Ik heb daar nooit behoefte aan gehad. De laatste tijd schiet me wel eens door mijn hoofd. Dat ik dat eigenlijk wel zou willen weten. Hoe dat nou echt gegaan is. Het eigen verleden, ja. Ja, want uh, als eindredacteur van andere tijden... werden jullie natuurlijk vrijwel dagelijks waarschijnlijk... op een zeker ogenblik toen het programma dat succes kreeg gebeld... door mensen die wel in, in hun eigen familiegeschiedenis waren gedroken. Nou, niet elke dag hoor. Je moet echt uh, zelf naar de verhalen zoeken in zo'n uh, redactie. Maar die stijl goed door in staat. Uh, en... Uh, het ging eigenlijk zelden bij andere tijden om alleen maar het persoonlijke verhaal. Het ging bijna altijd om een reconstructie van een gebeurtenis... die uh, interessant is op zichzelf en daarnaast iets over die tijd vertelt. Dat is eigenlijk de formule van andere tijden... en dan ook nog liefst met een uh, link met de actualiteit. En uh, ja, dat programma staat inmiddels al 14 jaar... en uh, de redactie is voor een groot deel intact gebleven... En daar zie je dat daar een geweldige groei in heeft gezeten. Dat mensen dat vak steeds beter beheersen. Waardoor er echt nog steeds hele mooie verhalen worden geproduceerd. En het programma viel gelijktijdig met twee ontwikkelingen. Twee grote ontwikkelingen. Namelijk de, de populariteit van de geschiedenis. Die, die, die lijkt enorm toegenomen. Er is een enorme aandacht voor, voor, voor de geschiedschrijving in Nederland. En, en de, de omslag van de geschiedenis van de grote mannen. De generaals de dictators, de presidenten... naar de geschiedenis van de gewone man. Want, ja. want daar gaat andere tijden toch ook heel erg over. Ja, eh... Uh... Ik herinner me bij de stukken die we schreven toen het programma moest beginnen, als een soort beginselverklaring, dat dat er helemaal niet in voorkwam. Dat dat niet een, een drijfveer was van we gaan nu eens de geschiedenis van de gewone man doen. Helemaal niet. Maar dat is werkelijk wel, wel gebeurd, omdat het ook in, om ons heen gebeurde. En dat is toch echt een spectaculaire ontwikkeling. Die wel iets ouder is dat uh, de, de verhalen van de gewone mensen, en het hoeft helemaal niet over de oorlog te gaan, het kan over alle tijden gaan. Uh, zou ontzettend interessant blijken te zijn, echt ontdekt zijn... en internationaal ontdekt zijn, maar heel erg in Nederland. Uh, en ook herkend zijn als eigenlijk een bron van geschiedenis... die on onuitputtelijk is. Het zijn natuurlijk veel meer gewone mensen. En die tegelijkertijd heel veel zegt over het leven zelf. Uh, en heel dicht tegen, tegen het leven zelf aanzitten. Veel meer eigenlijk dan de vaak uh, de, de koninkijzer-admiraalgeschiedenis... die we natuurlijk daarvoor altijd... Uh, uh, Opgedischt krijgen. Dat, ja, dat heeft ook samen een klimaat geschapen. waarin geschiedenis weer. Uh, well, gelukkig weer bestaat uit verhalen vertellen. en uh, heel veel mensen uh, boeit. Uh, en in, via de media, maar ook uh, via bijeenkomsten. Ik, ik hou lezingen over allerlei onderwerpen. en ja, ik vind dat fascinerend dat daar opeens. Uh, 60, 80 of 100 mensen de deur uit zijn gegaan... om daar iemand te gaan zitten luisteren. Dat vind ik echt geweldig En altijd toch in Nederland die Tweede Wereldoorlog. Hè? Want, want dat is toch het hoofdstuk in onze moderne... of hedendaagse geschiedenis, moet je dat dan noemen... Ja, nou, Dat blijft toch het meeste Dit boek en dit, deze serie gaat juist over die vijf jaar erna. Dus we, uh, dus we maar het gaat eigenlijk over de oorlog. een klein beetje uh, vanaf. Maar het gaat voor een belangrijk deel natuurlijk over de nasleep die die oorlog had. Of de nadreun eigenlijk, die die heeft gehad in het leven van heel veel mensen. En, uh, en in heel veel ontwikkelingen. Die hele Indische kwestie is natuurlijk ook rechtstreeks uit de Tweede Wereldoorlog uh, voortgekomen. De serie. Laten we het eerst over de serie ja. hebben. Ik heb alleen de eerste aflevering uh, kunnen zien. Uh, hij, hij moet nog op televisie komen. Na de bevrijding. Um, heel erg persoonlijke verhalen van, van mensen. Inmiddels mensen op leeftijd. Die vertellen wat zij hebben meegemaakt. Ontzettend indrukwekkend, vond ik het. De, ja, de manier waarop mij die mensen zelf. vertelden. Hè? Ik, ik uh, heb wel samengewerkt met de mensen van de serie... Maar, uh, maar zeer betrekkelijk. Ik heb ook alleen de eerste aflevering helemaal gezien. Een paar flatjes van de anderen. Ik was ook heel erg onder de indruk van die eerste aflevering. Schitterend gemaakt. Ik dacht zelfs... ja, dit is echt internationaal niveau. Zo goed gemaakt. Uh, dat, ik vind zelfs dat de, de, de vooraanstaande landen... op het gebied van uh, geschiedenis... Uh, de BBC, ZDF in Duitsland. Die, zijn, die hebben eigenlijk veel meer effectbejag in hun manier van televisie maken, van verhalen vertellen. Veel meer kunstjes, trucjes. Ze hebben dat echt letterlijk over de gereedschapskist van de filmregisseur. En dat zit hier helemaal niet in. Dit is echt. De bal doet het werk, schitterend archiefmateriaal... en prachtige interviews. Ik was heel erg onwinderd. Ik hoop echt dat de andere afleveringen ook zo goed zijn. En dat het dan zit het echt weer een parel aan de kroon... van die jongelui daar. Want ik heb er niks meer mee te maken. Ik ben vier jaar weg, dus ik kijk echt als een uh, tevreden... Tevreden buitenstaander die, ja. die toch ook de vaandel goed heeft overgedragen ja, aan, de, het aan de, volgende de volgende generatie. Ja, dat is goed gelukt. Ja. Ja. Het gaat ook over veerkracht... Over dat zei ik aan het begin al. Ja, deze aflevering, aflevering zeker. Uh, de, de, wat deze, de eerste aflevering, 31 januari, uh, die gaat over de mensen die terugkomen uit uh, kampen en onderduik. En uh, hoe die weer in staat zijn geweest om een uh, min of meer normaal leven uh, te leiden, ondanks alle tegenwerking en alle problemen die ze daarbij hebben ontmoet. Dus dat heeft in feite een hele optimistische en... Uh, de positieve ladingen, dat je ziet hoe mensen uh, daar, daar uh, uitgegroeid zijn. Terwijl sommigen vertellen toch dat hun hele familie is uitgegroeid in de oorlog. En toch hebben ze een enorme levenslust ontwikkeld. Dat is inderdaad uh, een kenmerk van deze aflevering. Toch vind ik, als je naar die hele periode van vijf jaar kijkt, is het toch ook voor een groot deel een periode geweest van teleurstellingen, mislukkingen. En uh, met name de teleurstelling bij een merendeel van de bevolking over het feit dat die uh, vrede gepaard ging met ongelooflijk veel, veel tegenslag. Uh, er is ooit wel eens gezegd wat was de uh, vrede mooi toen het nog oorlog was. En dat, dat klopt helemaal dus, uh, na paar maanden na die bevrijding kwam er zo'n enorme kater van. Is dit het nou? We zitten nog steeds uh, in een lekkend huis of we hebben een maand in huis. Uh, uh, waar blijft die nieuwbouw? Uh, uh, we zitten nog steeds met een distributiesysteem. We hebben het nauwelijks te eten. Er zijn geen verbindingen. Je kunt nergens heen. we zouden toch een nieuwe samenleving opbouwen met alles. En dat is toch behoorlijk mislukt. Uh, die eerste paar jaar. Daarna is dat allemaal natuurlijk uh, in een razend tempo in De eerste vier, vijf jaar uh, viel dat eigenlijk voornamelijk tegen. Dat is een, een, een tegendraadse mening, zou je kunnen zeggen... want het, het is ons altijd gepresenteerd als een succesverhaal. Een, ja. een totaal ontwricht land met, met honderdduizenden um, van huis... Om, om wat voor reden dan ook, te werk gesteld, in de kampen, uh, ondergedoken... Uh, gevlucht voor oorlogsgeweld, zoveel mensen buiten hun huis... zoveel vernielingen, het, het land economisch totaal ontwricht... Afgesneden van de koloniën. En we hebben het toch maar mooi gered om dat binnen een paar jaar weer op te bouwen. Dat is het traditionele verhaal. Ja, ik geloof er niet in. Ik geloof dat, dat, die, dat echt opbouwen van een welvaartsstaat en van een verzorgingsstaat, dat begint eigenlijk pas in, in de jaren 50, naar mijn idee. En dan, uh, dan is alles een beetje gezet. Ik zal een voorbeeld geven, wat mij heel erg getroffen heeft. Uh, in uh, februari 49, dat is vier jaar na de bevrijding... dan is er een, een feest in Tiel. Uh, want daar werd de 50.000 naoorlogse nieuwe woning opgeleverd. En dan dat is een feest, ze hebben ook Tiel uitgekozen... want dat was enorm getroffen in de oorlog. En uh, daar komen de... Uh, huidige, of de minister van Wederopbouw van dat moment... en zijn voorgangers, die zijn erbij. Dus met, met lezingen of, of toespraken en zo... en een harmonieorkest. Nou, echt feest. Maar die minister van Wederopbouw in het veld... die uh, verweert zich daar tegen de alom te horen kritiek... 50.000 woningen in vier jaar. Dat is toch wel ontzettend weinig. Wat was die woningproductie laag... En en daar zaten we nou juist allemaal op te wachten op nieuwe huizen. Er was helemaal geen plek voor de mensen. En dan verweert hij zich van, ja, het was ook zo moeilijk. We moesten ook heel veel opknappen en de verbinding. En er waren geen spullen, er was geen geld. Er was geen geld, er was geen geld. Er was geen geld, dat klopt ook wel. Hij rekent het voor hoeveel honderden miljoenen dat allemaal gekost had. En twee jaar eerder schrijft de minister van Financiën, Piet Liefting. een brief aan zijn collega-ministers met een brandbrief in april 1947. En dan schrijft hij Nederland... staat op de rand failliet te gaan. In een beetje een Griekse beeld. We hebben nog drie maanden geld te kassen. Dan zijn we technisch failliet, is het afgelopen. En hij stelt dus voor om of de troep uit Indië weg te, weg te halen... of daar een soort doorbraak te forceren... zodat er geld weer uit Indië kan komen. Want hij zegt, dat leger kost drie miljoen per dag. Dus we hebben drie miljoen gulden per dag... in in onze ambitie in Indonesië gestoken. En drie dat miljoen is een miljard, in die he? tijd is een miljard dat is een miljard. Ja. Nee, dat is een miljard per jaar. Toen, oh, een, miljard een miljard gulden per jaar, per maar, jaar toe. maar wat zou dat nu waard zijn? Dat is ja, natuurlijk toch een andere... ongeveer met een... 3 nou, uh, miljoen gulden is ongeveer 20, 20 miljoen euro. Juist. Dus nee, dus maar dus even los met de euro. Uh, met, uh, met een miljard per jaar. En dat een paar jaar achter elkaar. Je natuurlijk de wederopbouw. Uh, geweldig kunnen laten verlopen. Dat is natuurlijk allemaal wijsheid achteraf en, uh, uh, en daar hebben we allemaal niks aan. Maar als je, als, als je goed kijkt naar hoe de prioriteiten zijn gesteld, dan is die wederopbouw natuurlijk toch uh, ver ernstig vertraagd door onze ambitie om, dat, om die kolonie vast te houden. En dat is mijn uh, conclusie over die hele periode. Uh, onze onze Indië-politiek, dus onze onze pogingen om die kolonie te behouden... ten koste van heel veel, ook heel veel mensenlevens... ja, die, dat is een, die is ons fataal geworden in die periode. Die heeft zoveel vertraagden, zoveel onmogelijk gemaakt. Dat is natuurlijk ook het, het meest opmerkelijke aan de hele periode... Dat, dat een land dat zo in vernieling ligt... en net zoveel leed achter de rug heeft... zo snel zelf alweer ten strijde trekt, ja. elders in de wereld. Ik heb er uh, al een aantal keren over geschreven, boeken ook en geprobeerd erachter te komen... wat er nou in dat land en in dat volk gevaren was... om twee jaar na, eh, na, de, na die eigen bevrijding... Een, een behoorlijk grote oorlog te beginnen met honderdduizend eh, soldaten. En hoe meer ik daarvan weet... en ik denk dat ik nu ongeveer alle, alle bronnen daarover wel geraadpleegd heb... En hoe minder ik het eigenlijk snap. Dat blijft toch altijd een groot raadsel. Het is een... een, een uh, enerzijds een soort bewijsdrang geweest... van we moeten echt laten zien dat wij er nog zijn... en we zullen ze even en we pikken het niet van die landverraders... want ze vonden nog in zijn klik natuurlijk echt landverraders... die werd met Muschut vergeleken... dus dat, dat is een enorme en twijfel dat dat, dat dat onrecht was... en dat het niet mocht. En een meer dan gemiddelde eigenwijsheid. Want uh, de eigenwijsheid van onze politieke elite... die is toch wel fameus... En daar heb ik dan zoveel voorbeelden van gezien. De hele wereld was tegen Nederland. Hè? Dat hebben wij heel goed uit ons collectieve geheugen geschrapt, dat beeld. Maar onze schepen konden in heel veel havens niet terecht. Onze vliegtuigen mochten over allerlei gebieden. Bijvoorbeeld over India mochten ze tijdlang niet vliegen. In Nederland werd geboycott. In Nederland was het zwarte schaap van de wereldgemeenschap was, was berucht. Als wij Olympische Spelen hadden gehad, toen waren landen niet gekomen. Daar waren ze echt niet gekomen. Want uh, wij, uh, uh, voor de oorlog tegen de wens van de wereld in... de hele wereld waarschuwde veiligheidsraadresoluties die unaniem werden aangenomen mm -hmm. tegen Nederland. Die lapten wij aan onze laars. Op een gegeven heeft koningin Wilhelmina tegen Beel gezegd... zegt die veiligheidsraad, kunnen we daar niet even uit... Kunnen we die niet even uh, terzijde schuiven en dan uh, doorstoten in die en dan worden we wel weer lid. Dus... Had, had dat niet ook te maken met, met die bevrijding? Die gedachte, als je jezelf ziet als de bevrijder. Nadat je zelf kort daarvoor bevrijd bent in, in een euforische staat verkeerd van je eigen bevrijding. Dan wil je misschien ook anderen bevrijden. Uh, ja, maar dat lijkt mij een, een redenering achteraf. Uh, wat er op het moment zelf speelt binnen de politieke elite. En dat is dan echt uh, de heersende partijen van dat moment. In ieder geval de KVP, die heel sterk op in zat. En de Partij van de Arbeid is daarmee wel meegesleurd als regeringspartij. En is even verantwoordelijk. Dat is toch dat die leiders in een isolement hadden gezeten in de oorlog... en totaal niet wisten dat de wereld veranderd was. Dat er allerlei eh, dingen eh, aan het gisteren waren. Dat dus de machtsverhoudingen in, in Azië helemaal veranderd waren... Hele, in de hele wereld. En dat Nederland eigenlijk niets meer voorstelt. Dat is hun ontgaan. Ze bleven echt in die oude groef zitten van... Uh, uh, wij hebben daar een taak... Wij hebben daar een verantwoordelijkheid. Wat in zekere opzicht ook wel begrijp, te begrijpen was. Het natuurlijk... is niet alleen maar te, te veroordelen. En ook geldnood. Want, want ja. ze hadden geld nodig en ze dachten waar kan je geld halen in de koloniën. Zo was het altijd gegaan. He? Zoals ja. was, het was altijd een belangrijke bron van inkomsten geweest. Eigenlijk was er een driehoekshandel tussen Nederland, Amerika en Indië. De, wij kregen de deviezen uh, de, de uit Indië. Daar kochten we spullen in Amerika voor. En heel veel van de grondstoffen gingen ook weer naar Amerika toe. Dus dat, dat was een heel uh, prachtig systeem. maar dat werd door de oorlog opeens onderbroken. En toen daar uh, de revolutie uitbrak, bleef het onderbroken en zaten we inderdaad zonder. Er waren we weinig verdiend. We hebben liedjes geselecteerd over het thema vrijheid, bevrijding en verlossing. Een nummer van Richie Havens dat ontstond op Woodstock, waar Havens de tijd opvulde in afwachting van andere artiesten die vertraging hadden. Hij speelde daar uh, Madderlust. Ja? ja, de, de film. int aan dat nummer. Ja. Nee, dat klopt. Ja. Drie uur lang duurde het, geloof ja. ik. <laughs> En het woord freedom, dat bleef ja. hij maar herhalen. En zo werd het uiteindelijk een hit. Freedom. Nog een bescheiden versie van uh, drie minuten. Richie Havens uh, Freedom. Kan nog veel, veel erger. Hippies hadden tijd. Hè? Ad van Liemte, We hadden het net, uh, net al over. Uh, uh, na de bevrijding. En over de, de serie. Een van, een van de hele mooie scènes vond ik. Dat, dat een vrouw vertelt wat voor ontberingen zij heeft meegemaakt. Uh, uh, uit de kampen. Dan moesten ze naar een ander kamp. En dan moesten ze op houten schoenen. 23 uur lopen. En wie niet meer kon lopen. Werd ter plekke doodgeschoten. En daarna komt die vrouw thuis... en heeft het er eigenlijk niet meer over gehad. Op zoek naar de familie en gewoon door met het leven. Het moet toch ook psychologisch een totaal ontwrichte natie zijn geweest. Met, met, met zoveel verhalen, zoveel verlies, zoveel leed. Ook leed aangedaan. Zoveel daders die nog, nog vrij rondlopen. Zoveel verraders. dat ja, nou is absoluut een feit dat, uh, dat het bijna onvoorstelbaar is... hoeveel van dat soort verhalen er zijn... En hoever ook in stilte zijn, zijn beleefd. Omdat de neiging om daarover te vertellen heel laag ontwikkeld was. En iedereen nog meer gedwongen door de omstandigheden. Uh, alleen maar naar de toekomst keek. Uh, wat daar nog wel achter zit. Is dat uh, wij er altijd naar kijken met de ogen van vandaag. En die zijn eigenlijk helemaal gevormd... door de welvaarts... Door de, door de verzorgingsmaatschappij... die we van de laatste decennia kennen. Maar die bestond er nog niet. Dus je moet ook proberen... Uh, uh, je in te leven in die situatie... waarin die... Uh, staat, dat mensen het echt moeilijk hebben beroep kunnen doen op de overheid... en dan wordt er op de een of andere manier iets voor ze geregeld. Dat bestond niet. Als er al iets geregeld werd, waren het de kerken die dat uh, deden... maar een, een algemeen gevoel van als je in de problemen zit... dan word je geholpen. was er niet. Dat was natuurlijk toch een veel hardere tijd. En wij kijken daar nu naar met... Uh, uh, nou ja, wij, wij vinden dat eigenlijk nog veel cruer dan het nou, volgens mij in die tijd werd ervaren, omdat die, dat, dat verschijnsel van die, die verzorgingsstaat nog niet bestond. Dat is toch wel een verschil. Dat is, uh, hoe moeilijk dat ook is, moet je er toch nog enige nuanceringen aanbrengen. In de serie komt dat ook op, ergens op een moment voor. Er zijn ook voorbeelden van mensen die heel goed werden opgevangen. Die door de buurt, door de familie geweldig werden opgevangen. Dat zijn gruwelijke voorbeelden van mensen die terugkwamen en eh, schandalig zijn behandeld. Maar, maar er zijn het tegenovergestelde was er ook. En we hebben natuurlijk terugkijkend En ook historisch hebben ik natuurlijk altijd de neiging om dat te generaliseren. En, en, en van een uh, etiket te voorzien. Dat is eigenlijk niet terecht. Want het, het is een heel genuanceerd beeld, die terugkeer. Maar toch zijn we er nog steeds veel mee bezig. Uh, als het gaat over uh, het veroordelen van, van een SS'er. Dat was, was vorige week uh, nog een zaak in, in het nieuws. Maar er is eigenlijk elke maand alweer een, een oude ja. zaak uit de oorlog. geweest is iemand... zo geweest. He, misschien dat, alleen dat die laatste tien gegaan. jaar... de eerste tien jaar na de oorlog... Eh, lag de nadruk echt op... Eh, vooruitkijken enzovoort. Vanaf 1960... Eh, eigenlijk, het, je zou kunnen zeggen... de arrestatie van Eigenman... en het daarop volgende proces... is de Jodenvervolging internationaal... en ook in Nederland een heel centraal thema geworden en als zodanig nooit meer weggegaan. En dat geldt eigenlijk voor de hele Tweede Wereldoorlog. Die is na 1960 in allerlei vormen en op allerlei momenten... is, daar, is die gevoeligheid voor die tijd uh, gebleven. En nu leeft er bijna niemand meer van de generatie... die de oorlog echt uh, maatschappelijk actief was of militair. En toch, die allerlaatste uh, uh, uh, geven dan ontzettend veel commotie... en er zit natuurlijk heel veel... Uh, ja, er zit eigenlijk een soort onrechtvaardigheid in. Want kijk, die, die mensen die nou nog voor de rechter komen... Eh, dat is een toevalskwestie. En mensen van de, die precies hetzelfde hebben gedaan of veel er zijn... vooral Duitsers zijn in de der jaren natuurlijk altijd vrij uitgegaan. Dus ja, want nu er is er een aantasting... in. Het, het aantasting van het rechtsgevoel als je iemand vrijuit ziet gaan ja. voor, voor zo'n moord. Ja. Begrijpelijk, maar het, het echte schandaal is dat er in de tijd veel meer vrijuit gingen. Kijk, in Nederland zijn er 130.000 mensen gearresteerd na de oorlog. Dus een van de grote problemen was dat, er, dat die kampen vol zaten met 130.000 mensen, Onvoorstelbaar aantal. Dus dat moest opgelost worden in Nederland. Daar hebben we de helft van berecht. 65.000, 66.000 hebben een vonnis gekregen. 50.000 in de tribunalen, 16.000 in de gerechtshoven. Dus de zware gevallen. 16.000 zware gevallen in Nederland. In heel Duitsland, dus precies de cijfers zijn er niet... in heel Duitsland zijn ongeveer 8.000 mensen veroordeeld... voor wat ze in de oorlog hebben gedaan. Duitsland vijf keer zoveel inwoners. Er waren zeker vijf keer zoveel uh, mensen fout. Misschien wel vijftig keer zoveel mensen fout. Zoals wij dat dan noemen. Maar uh, dat... Die, daar, daar is maar een fractie van veroordeeld. Daar is een heel uh, plausibele reden voor. De meeste Nederlanders die veroordeeld zijn... zijn veroordeeld wegens hulpverlening aan de vijand. Nou, dat, dat kon je uh, Duitsers niet te lasten leggen. Dus daar is een enorme slierd mee vervallen. Maar het aantal echte uh, verbreggen, oorlogsmisdades in Duitsland... dat is uh, veroordeeld, is buitengewoon klein. Dat is nou eenmaal zo. En als ze nu dan hier en daar nog een Oekraïner of een oude ss vandaan halen. en die nog berechten, zit daar een groot element van, van, uh, uh, van willekeur in. omdat er tienduizenden, honderdduizenden uh, zijn weggekomen. Wat natuurlijk uh, uh, tragisch is. En een ander iets wat, wat heel vaak speelt. Is, is de teruggave bijvoorbeeld van kunst en, en andere bezittingen. Dat is natuurlijk wel het, het werkelijke schandaal na de bevrijding. Hoe slordig daarmee werd omgesprongen. Mensen die, die gedeporteerd waren... en het overleefden en terugkwamen... die iemand anders in hun huis vonden... in hun kleren, met hun kunst aan de muur. Ja. Er is wel heel veel werk gedaan... voor rechtsherstel... en, uh, voor, voor allerlei, en er zijn allerlei fondsen... en allerlei organisaties mee bezig geweest. Maar daar, daar blijft... Uh, elk schrijdend verhaal elk dat je daarover hoort... dat is natuurlijk toch een soort kras op, uh, op die tijd. Dus dat, dat, daar zit ontzettend veel onrecht in. En uh, ja, als je daar nu over hoort, ble, ja, dan, dan versterkt dat dat beeld. Het is, wij, wij kunnen ons geen voorstelling maken van de chaos die er was. Het, enige, het eerste wat zich gesteld na de oorlog, denk ik... Uh, in dat hele chaotische land, was de bureaucratie. Want ik, uh, ik schrijf in een boek ergens over de lotgevallen van de enige vrouw die Sobibor overleefde, Selma Wijnberg. Er wordt we wel eens een programma over gemaakt. Die uh, dat is de enige Nederlandse vrouw die Sobibor heeft overleefd. Hè? Die daar een half jaar heeft gezeten en dan toch met alle met ongelooflijk, toch terugkomt. Die uh, heeft dan leefde aan een Poolse vriend die ze in dat kamp heeft uh, ontmoet. Die Pool die zit hier in Nederland. En ondergedoken en wel uh, op, de, op de zolder die, van een schuur nog een kind gebaard. Ja, maar in 1945 in, uh, komen ze terug in Nederland. En dan krijgt hij geen verblijfsvergunning. Want hij is Pool. De, en de Nederlandse staat, de minister heeft, heeft beschikking ondertekend. Geeft dan geen verblijfsvergunning aan de... Aan, aan een Poolse man die Sober heeft overleefd. En dan gebeurt het echt in Nederland eind 1945 dat hij onderduikt. Dan zit er een, een Poolse Jood in Nederland ondergedoken in 1945. Dat incidenten of wat dan ook. Maar ik vind het wel heel erg uh, typerend voor het feit... dat die bureaucratie zich meteen weer herstelde... en weer in de reflex schoot van regels en regels... en daar gaan we niet van afwijken. En bureaucraten zijn medogeloos, dat is van alle tijden. Het was nog een slagje erger. Want zij zijn getrouwd. En die vrouw, een gewone Nederlandse vrouw. Eh, krijgt dan eh, te horen dat ze eigenlijk ook niet meer in Nederland mag blijven. want ze heeft haar nationaliteit opgeleverd. Dus een Nederlandse vrouw overleeft, zo en staat op de nominatie om uitgezet te worden. Ze zal nu doorgaan door alle andere bureaucratische gedoe. Maar eh, ja, ik heb dat verhaal uitgelegd omdat dat zo goed aangeeft hoe, eh, ja, hoe, hoe, hoe de bureaucratie eigenlijk als een soort reflex. Uh, functioneert. Dat iedereen weer terug in die, in die oude groef gaat van regels en regels. Zelf uh, ben jij van 1949. We hebben het hier eigenlijk ook niet over een andere generatie. Een generatie die, die meer de houding had: uh, tanden op elkaar, kiezen op elkaar, rugrecht, doorgaan, sterker zijn en niet te veel aandacht voor je persoonlijke leed en je gevoelens. Ja, maar dat uh, volgens mij is die uh, belangstelling. Uh, en die nadruk op, op persoonlijk leed is veel jonger. Die is volgens mij een beetje rond uh, 1990 pas echt ontstaan. De aandacht voor het slachtoffer. Hè, vroeger bestonden slachtoffers niet. Of het nou een brand was, wat dan ook. Ik heb ooit boekje geschreven over de geschiedenis van het journaal. En toen heb ik uh, twee branden vergeleken. De brand in Volendam, het hemeltje. Verschrikkelijke ramp natuurlijk. met ik geloof 15 doden. En de brand in Hotel Polen in de Kalfstraat in de jaren 70. 43 doden. Het journal heeft toen drie keer aandacht besteed aan die brand. De dag dat het gebeurde, de dag daarna met al het nieuws en een half jaar later bij het onderzoeksrapport. Zo werden incidenten en, en, maar met veel slachtoffers uh, behandeld in die tijd. De, voor die slachtoffers, waren overigens Zweden, Zweedse toeristen, uh, was nauwelijks belangstelling. Terwijl nu de schijnwerper direct op de slachtoffers gaat. Ik vind dat wel een goede ontwikkeling, hoewel die geregeld doorslaat. Maar bedoel, dat er aandacht is voor slachtoffers, dat is heel erg nodig gebleken. Maar dat, daar waren we heel erg laat in. Dat is dus ook de bril waarmee wij naar dat verleden kijken. Wij, ja. wij kijken daar met een, met een stille tocht, blik naar die tijd... Ja. en denken het is ongelooflijk. Ja, maar die, die, die blik was er toen niet. Dus die, die de aandacht voor het slachtoffer was er eigenlijk niet. in. De eerste versie van, van de bezetting van Louis de Jong... Er komen geen slachtoffers voor. Eentje geloof ik. Eén concentratiekamp doet haar verhaal. En verder, en verder niet. En dat is niet, niet eens hem te verwijten. De samenleving vond slachtoffers zielig. En, eh, en eh, vond dat je hun verder daar niet mee lastig moest vallen. Het was allemaal erg genoeg. Kun je je voorstellen dat je als journalist uh, die tijd verslagen zou hebben? Want, want, want je hebt jarenlang op de redactie van NOVA gewerkt. Zo'n mm. beetje de hele jaren negentig. Uh, met alle crisis en oorlogen en toestanden uh, verslagen. Maar dat was natuurlijk nog peanuts vergeleken... met wat er in de jaren 45, 50 gebeurde. Ja, maar de, de, dan komen we over de journalistiek te spreken. over de beeldvorming. En de journalistiek, uh, dan moet je echt naar de, naar de, maatschappij, de maatschappijvorm van destijds kijken. En dat was... Uh, volstrekt verzuild. Ik heb wel het idee nu ik me er zo in verdiept heb dat de verzuiling uh, na 45 eigenlijk sterker was uh, dan voor de, voor de oorlog dat, uh, dat die eigenlijk versterkt terugkwam misschien ook wel eens een soort redding voor dat land waar je het net over had dat het volledig uh, uh, geruineerd was en ook in mentale opzicht dat die zuilen, die, die, die clubs uh, dat die toch eigenlijk het enige hou vastgaven, uh, gaven. Die kregen weer greep op de samenleving. En de media zaten midden in die verzuiling. Hè. Je had, uh, de, de, het Vrije Volk was de partijkrant, was de grootste krant van Nederland... maar de partijkrant van de Partij van de Arbeid. En je had katholieke kranten die helemaal uh, in, in de katholieke zaal zaten. Ik heb er een voorbeeld van dat ik tegenkwam in, de, in die studie... Uh, dat het beter illustreert dan wat ook. Uh, Louis Beel is de minister van Binnenlandse Zaken in het eerste kabinet Schermerhorn, direct na de oorlog, dus niet eens gekozen is aangewezen. Hij is de minister van Binnenlandse Zaken, echte uh, raskatholiek, uh, sterke bestuurder. Uh, die is dan een jaartje of zo minister en dan uh, heeft hij er opeens helemaal geen zin mee in. Want hij vindt dat het kabinet, waar nogal wat socialisten in zitten... vindt hij verschrikkelijk. Hij vindt eigenlijk, met name Mansholt en minister Vos... twee ministers, dat vindt hij eigenlijk... die zijn Nederland, van Nederland een soort socialistische heilstaat aan het maken. En hij besluit, ik stop ermee. Ik hou op met die politiek, niks voor mij. En hij, om die mededeling eh, bekend te maken... nodigt hij de parlementaire journalist van de Maasbode uit... de katholieke krant, Hans Hermans. Die nodig hij bij hem uit en die geeft hem de primeur. Die zegt, ik ga het u vertellen, u mag het bekendmaken, ik stop ermee. Ik treed uit de politiek. Politiek sensationeel nieuws, want Bel was echt sterke man, coming man in de, in, in de Nederlandse politiek. En wat doet die Hans Hermans, die praat op Bel in en zegt, doe het niet. Blijf. Uh, ga, er, ga er niet uit. Dus in plaats van dat hij naar de krant rent. En dat stukje tikt. En daarmee een uh, journalistieke scoop van het jaar binnenhaalt. Gaat hij tegen die minister zeggen. Je moet het niet doen. Je moet juist de strijd aangaan met die socialistische ministers. En je hebt een prachtig punt in de naderende verkiezingen. En die ga je daarmee winnen. En ik wil je nog wel helpen ook. En dat doet hij. Uh, de eerste grote reden die Beel daarna houdt. Wordt geschreven door Hans Hermans. Uh, Bel. Uh, gaat voluit in de politiek. Uh, uh, polariseert met de Partij van de Arbeid. Wint verkiezingen. De KFP wint verkiezingen. Hij is een van de toppers van de KFP. Wint verkiezingen. In de formatie wordt hij de nieuwe premier. En hij is de man die ons gaat leiden in, de, in die periode waarin we ten, ten strijde trekken tegen, eh, tegen de Republiek Indonesië. De, dus als deze uh, leibandjournalist wat beter zijn werk had gedaan... had de geschiedenis er totaal heb anders uitgezien? De wat-if-geschiedenis, dus, die gewoon interessant is. En ik heb die vraag eh, ook voortdurend door mijn hoofd gehad. Want het houdt natuurlijk vaak van toevalligheden af. Het persoonlijk is politiek. Maar eh, het, ik vind het wel een fascinerend voorbeeld. dat Misschien zijn er nog wel journalisten hoor, die, die het nu zo doen. Maar dit is wel... Heel sterk. Overigens is diezelfde Hermans. Daarna, uh, hij was adviseur tijdens de kabinetsformatie. Er stonden de journalisten voor de deur bij Beel. Net als tegenwoordig, enorme dromme journalisten op nieuws te wachten. En hij kroop door de tuin van Beel, achterdoor, door de achterdeur. En zat dan gewoon binnen om met hem over de de, de ministerposten te, te overleggen. En schreef daar vervolgens uh, verstandige beschouwingen over... Uh, in de Maasboden. Kortom, niet een tijd om journalisten in te zijn. Dat is het niet ja, zo leuk als hij nu. Hij is daarna overgestapt en spin-dokter een speechschrijver geworden. Maar desalniettemin, als je, als je het vergelijkt met, met de actualiteiten nu... Dat, dat, we, dat we het vaak druk maken... Nou. Over, over dingen Ik moet in... zeggen, dat, dat boek heeft mij een beetje misvormd... de afgelopen tijd, die studie naar die periode. Ik vond het echt fascinerend het gebeurde zoveel en zo spannend. Met name in die periode dat het uh, oorlog of vrede was met Indonesië. Ongelooflijk, hè? minister Rade, die om half uur s'nachts begon... omdat er om zes uur een antwoord moest komen op een of andere ultimatum. Een echt sp uh, spectaculair. Ik kreeg een enorm gevoel van dat wij nu toch wel in een buitengewoon saai... Uh, saai tijdperk uh, uh, leven. En de afgelopen week heeft mij daar bijzonder in bevestigd. Als wij nu al vier of vijf dagen aan het, aan het urmen zijn... over de vraag wie er nou naar Sochi moet... om een paar schaatsers aan te moedigen. Ik denk, ja het is echt wel van zo'n andere orde... dan waar dit... Geplaagde land in dat die een, periode. Dat is een verworvenheid. Worstelde. Die saaiheid is een, is ja, een verworvenheid. Ja, ja, dat is, dat is een, een luxe. Dat is een teken van luxe, van welvaart. Uh, ik wil zeggen, Nederland is af. Helemaal niet waar. Ik weet dat er ook heel veel problemen zijn. De mensen die het heel moeilijk hebben. En, en dat er ook heel veel onrecht is, natuurlijk en zo. Maar de weerspiegeling daarvan in het publieke debat. daar word ik af en toe wel een beetje. Uh, ik ben een enorme liefhebber van politiek. Ik volg het al heel lang. Maar nu, de laatste tijd, denk ik, hebben we het over. Maar geen somber mensbeeld overgehouden aan al die studies naar de geschiedenis. Want er is zoveel slechtheid en zoveel gemeenheid... en zoveel onvoorstelbare vreedheid en hardvochtigheid en meeloperigheid. Ik bedoel, de, de allerzwartste kanten van de mens worden zichtbaar... In, in eigenlijk de hele reeks aan boeken die je de afgelopen jaren gepubliceerd hebt. Bladzij naar bladzij. Ja, ik heb een uh, karakterdefect. Dat zich laat omschrijven als optimisme. Uh, dus eigenlijk uh, heb, ja, een soort uh, neiging om daar toch lucht, lichtpuntjes in te zien. op zichzelf heb je gelijk. Ik heb me nogal verdiept in de geschiedenis van de jodenjagers. Daar heb ik veel over geschreven. En dat, dat was wel van een ongekende somberheid. En uh, uh, ook in deze periode kom je veel tegen. Maar ik heb ook... Uh, enorm veel plezier gehad met hoofdstukken over uh, de kwestie van megeren. Uh, over uh, hoe er werd gereageerd toen de uitkwam uh, van Reven. Uh, hoe uh, hoe ongelooflijk Nederland explodeerde van vreugde. toen Fanny Blankes, Koen vier gouden medailles Dat moet je niet onderschatten. Een, een, een beetje versommerde natie die eigenlijk het gevoel kreeg dat alles mislukt... en dat alles lastig... en, en het, het zat nooit iets mee... en opeens komt daar een grote blonde vrouw... in een iets te wij oranje eh, sportbroek. En die loopt de hele wereld aan goed. En die, die, die, die, die maakt ook achterstanden goed... die niet meer, achter, die meer goed te maken zijn in de vet En... Eh, het is in Amsterdam nog nooit zo druk geweest... als bij de huldiging van Fanny Blanke Schoen. De, dus dat is weer dus dat, dat is optimisme. Ook. Er is altijd ook, ook goed nieuws. Er ja. is ook altijd iets moois. Mensen kunnen, kunnen in sport of kunst... Tot, tot grote dingen in staat zijn. Maar, maar heb je niet als kenner van de geschiedenis... als je kijkt nu naar, naar Frankrijk... waar gedemonstreerd wordt om, om, een, om een antisemitische goed te mogen brengen... Om, om vervelende grappen over joden te mogen maken. Griekenland, waar knokploegen over straat lopen. Denk je niet, bij ieder nieuwtje... oh jee, het, het staat weer te gebeuren. Of, of het is zo kwetsbaar, iets te lang crisis... en het gaat ja, gewoon weer mis. Zijn, ik hoorde Laars alweer stampen. Hè? Ja. Uh, ja, daar heb ik niet zoveel last van. Ik denk dat er tegenwoordig toch wel behoorlijk veel mechanismen hebben die dat heel vroegtijdig signaleren... en dan op de een of andere manier het gezonde verstand weer wakker maken. Maar dat is de, gewoon de vrije, de vrije pers die, die er destijds dus niet was. Toen, hè, in die periode was het een, of een volstrekt onvrije pers of een geleide pers. De, de, de vrije media van vandaag die daar onmiddellijk bovenop duiken... Uh, die, uh, ik heb de, die foto's van die Canel, van die rare uh, groet... Uh, overal gezien, in alle standen. Hij wordt enorm veel aandacht aan besteed. En wat is dan het effect van die enorme publiciteitsgolven die er komen? Dat die merkwaardige artiest... Die, waarvan ik overigens hoorde dat zijn uh, carrière in, op een dieptepunt was... en dat hij toen deze truc even dacht... Uh, ja, dat hij nu zijn programma aan het aanpassen is. Dus uh, we hebben veel betere... Uh, uh, beschermingsmechanisme. Eigenlijk hebben we een soort afweersysteem in de samenleving. Waar de vrije media een van de belangrijkste onderdelen van zijn. Een afweersysteem dat werkt. Maar desondanks al de en, en, en de niet heel goed. De mensheid is, is tot zwarte dingen in staat. Dat, dat, dat blijft overeind. Maar het is wel al 70 jaar vrede in dit deel van de wereld. Uh, en ook al 70 jaar vrede tussen Duitsland en Frankrijk. Dat was in de geschiedenis daarvoor eigenlijk nooit het geval geweest. We zijn ook echt wel reden om enig optimisme aan te ontlenen. En ik geloof wel in dat afweermechanisme. Het zou best eens kunnen dat het nog eens helemaal fout gaat. Maar ik zie dat voorlopig nu gebeuren. Wat ik heel erg terugzie bij, uh, bij de mensen, zowel in boeken als in de serie, is ook een soort relativering. Een relativering van ik heb mijn leed, maar ik moet er toch iets, iets van maken. Een, een relativering van ja, anderen hebben het misschien nog wel slechter gehad. Of ik mag toch maar blij zijn dat ik hier ben. En uh, dat, dat is iets wat ik, wat ik bij jou ook meen te herkennen. Ja, <laughs> nou, ik heb niet zoveel leed natuurlijk. Nou, ho, yeah. je, je hebt een paar jaar geleden uh, ben je ziek geweest. Ja, maar ja goed, uh, daar heb ik buitengewoon veel geluk mee gehad. Uh, doordat het snel was ontdekt... En, uh, en ik daar de volledig van hersteld ben. Maar niemand, niemand heeft je horen klagen. Uh, de mensen nee, die ik heb gesproken zei... over jou... die zeiden allemaal... ja, dat heeft misschien een, een nee, dag dat... verslagenheid. En toen was het gewoon... Half, half uur. Half uur. Ja. Ja. Maar goed, die herinner ik me nog wel. Maar er zit een meneer in die serie, die eerste aflevering... die... Uh... Die naar de dokter gaat, omdat hij na de oorlog voortdurend uh, nachtmerries krijgt. En, en enorm begint te gillen, het herbeleving heeft. En hij gaat naar de dokter, de dokter, dat is geen leven. En die dokter heeft weggestuurd, die heeft gewoon gezegd... Ja, daar heb ik echt geen pilletjes voor. Wees blij dat je het overleefd hebt. Hoeveel mensen hebben het? Zo'n dokter. En toen, toen, dacht, toen heeft hij zich daar maar bij neergelegd. En is hij verder gaan leven en... Is hij in staat om nu zijn positie en zijn leven destijds te analyseren op een manier die, die mij echt midden tussen mogen ogen raakte. Geweldig. Dus ja, dat, uh, ik, ik, ik was erg van indruk toen ik dat hoorde. Dus ja, ik zal niet zeggen dat dat dan die dokter met zijn hartvochtige standpunten danken is, maar, maar Het die houding, wel die tijd. Die houding werkt wel. En zo, dat moet waarschijnlijk thuis uh, bij van Liemte thuis ook zo zijn geweest. Met jouw ouders, die moeten. moeten ja. Kennelijk als er niet gepraat werd over, uh, over oh. het overleden kind. Ja. ja, dat kwam wel te sprake hoor, maar niet, niet elke dag en zo. Uh, nee, het, waar mijn moeder was, uh, uh, was ongelooflijk goed in, in het uh, uh, opvangen van tegenslagen. En uh, die, die, die, ja, dat was echt een vecht. Die bleef, die bleef dan, uh, uh, die hield vol, die bleef gewoon staan. Het was natuurlijk met de met hoop kinderen in de oorlog, heeft ze natuurlijk ook enorm voor de kiezer gehad. En, uh, maar ook de hele buurt kwam altijd bij haar... Uh, uh, om raad vragen en zo. Dus, uh, daar, daar was ze ontzettend goed in. En uh, dus, uh, ja, dat, daar had ik ook grote bewondering voor. Maar ja, ik, ik, dus bij mij zijn een paar dingen misgegaan. een daarvan is dat ik eigenlijk nooit... een, puber, een opstandige puber bij geweest. Ik had zulke lieve ouders. Ik dacht, nou, zag geen enkele reden voor... om daar tegen in opstand te komen. Dus ik geloof dat dat toch wel afwijkt van het gangbare. Het, het lijkt me toch een ontzettend mooi volgend project. Die, die persoonlijke geschiedenis. Of, of is dat iets wat je niet zou durven? <laughs> ik om het heb het eigenlijk op... mijn ontzettend laten vallen. Want ik ben het helemaal niet serieus van plan. Nooit geweest ook. Maar ik, ik moet toegeven dat heel af en toe... tegenwoordig door mijn hoofd schiet. Maar ik ben eigenlijk... Uh, ik acht mezelf niet zo goed in staat. om dat hele persoonlijk is. Ook allemaal niet zo heel bijzonder geloof ik. En er zijn nog zoveel hele bijzondere dingen bij anderen... In, in, uh, uh, uit te zoeken dat dat vooralsnog wel mijn voorkeur heeft. In dat opzicht echt een uh, journalist? Een goede ja, journalist? Ja, nou, dat zou ik niet van mezelf zeggen. Maar uh, uh, ik heb wel het vermogen om te blijven verbazen... en, uh, en ook wel een beetje in vuur en vlam te raken... van mooie verhalen als je die op het spoor bent. Dat, dat heb ik wel. Ja. Na de bevrijding heet het boek en uh, ook de televisieserie... Dank je wel, ja, Ad van Liempt. We gaan het er nog even op de winternachten over hebben. En winternachten, ja, ja. ja, dat is goed dan om te zeggen. Dat is zeggen komend weekende in Den Haag. En daar praat jij met Ian Burema... die het boek 1945 ja, heeft geschreven... Ja. met dezelfde periode, ja, maar dan me wereldwijd. Me heel, lijkt me heel interessant om dat uh, tegen elkaar aan te houden. En dat is uh, op winternachten.nl... is het hele programma uh, te zien. En dat gebeurt komend week -einde. Ad van Liempt, dank je wel. We gaan luisteren naar... Uh, Johnny Cash meer over spirituele bevrijding. Redemption heet het nummer. From the hands het came down. From the side it came down. From the feet it came down. And ran to the ground. Between heaven and hell. A teardrop fell in the deep crimson dew The tree of life grew And the blood gave life to the branches of the tree And the blood was the price that set the captives free And the numbers that came through the fire and the flood Clung to the tree and were redeemed by the blood From the tree streamed a light that started the fight Round the tree grew a vine on whose fruit I could dine My old friend Lucifer came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 Clung to the tree and were redeemed by the blood From his hands it came down From his side it came down From the feet it came down And ran to the ground And a small inner voice said, you do have a choice. The vine engrafted me, and I clung to the tree. And the blood gave life to the branches of the tree. And the blood was the price that set the captives free. And with the numbers that came through the fire and the flood,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 Johnny Cash Redemption heet het nummer van een plaat uit 1994 van de American Recordings. Nooit meer slapen. Gisteren hoorde u. Sterpianist Ralf van Raad vertellen over het begin van zijn carrière. Hij is inmiddels een wereldster in China, maar in Nederland is hij nog niet zo heel bekend. Vandaag vertelt hij over de liefde voor zijn instrument, voor de piano. Ja, waarom de piano? Het is een uniek instrument. Uh, als je het vergelijkt met andere instrumenten... viool, cello, fluit... dan uh, hebben die instrumenten altijd het nadeel... mooi zou zijn, maar dat ze maar één lijn kunnen spelen. Terwijl uh, als pianist kan je alles tegelijk doen. Je kan de melodie spelen, maar je kan ook uh, het ritme spelen... en dan nog tegelijkertijd. Hè, bijvoorbeeld uh, met links doe je het ritme. Hè, en en uh, uh, daar kan je een, een melodietje bij doen. Heb bijvoorbeeld. Ik improviseer nu maar wat. Nee, maar... ja, je improviseert maar wat, <laughs> toch? Ja, dat was niet uitgeschreven. Nee, Het nee, klonk nergens naar. Ja, nou ja, dat is dus een beetje het idee. Uh, uh, dat vind ik zo ontzettend bijzonder van de, van de piano. En je kan er zoveel karakters op uh, uh, mee nabootsen. Je kan heel dromerige uh, dingen spelen. Echt fluisterend. Hele mooie dingen, maar uh, je kan je kan ook heel veel spelen, en dan kan je echt woeste dingen doen. Dus dat is een heel ander karakter. En ah, wacht even, dat kan vast op een cello ook. Dan kun je ook. Of op een viool kun je heel mooi melodieus spelen. En je kunt ook een beetje agressief klinken. Ja, dat is wel zo. Alleen um, um, het piano kan je natuurlijk veel meer noten tegelijkertijd spelen. Uh, en je hebt ook nog hele mooie hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld het pedaal. Waarmee je zoveel door elkaar kan laten klinken. Ja. He, je hebt een enorme massa. Doe dat eens zonder dan? Ja, dat klinkt er droog. Ja. Maar ik kan alles tegelijk laten, uh, laten klinken. Dat, dat vind ik geweldig. Bovendien, uh, en dat kan je uh, op een op andere instrument wat minder... heb je allerlei uh, leuke trucs met de piano die je kan, uh, kan bedenken. Daar hebben het veel 20e-eeuwse componisten gebruik van gemaakt. Ik kan wel even wat laten dat horen. zijn de zogenaamde moderne componisten die jij vooral speelt. Hè? Ja, precies. Ja, ja. Ik kan iets heel, heel merkwaardigs laten horen... Ja. Dan ga jij even staan in je bukt nu voorover op die, op die enorme vleugel met zo'n grote golf erin. is dus ja. een zwarte, en hij is hoogglans, hè? Hij is hoogglans. Wat, ja, dit is nog een bepaald merk? Of... Ja, ja ik, als het mag, dit is een Steinway. dat is, uh, dat is mijn vleugel. Dat, die staat ook over het algemeen in de concertzaal, dus dat sluit ja. mooi aan. Is hij goed gestemd? Nee, dat moet ik meteen Niet? zeggen. nee. Nee, als, ik hem, als hij echt goed wil klinken, zou ik bijna wel elke dag moeten stemmen. Want er wordt zoveel uur op gespeeld. Maar we kunnen gewoon aan die dingetjes ja. draaien dan toch? Of niet, om hem te stemmen? Nou, de stempennen, dat is echt een vak apart. Uh, die gaan heel zwaar ten eerste. En uh, daar moet je echt een tang voor hebben. Maar een stemmer weet precies uh, hoe hij dat moet stemmen. Want je hebt per snaar, per toon moet ik zeggen, drie snaren. Dus het is niet zo dat één toon één snaar heeft. Zoals bij een gitaar of een cello. Nee, één toon heeft er drie. En die moeten allemaal met elkaar in overeenstemming zijn. En dat is een, een helskerwijn moet ik zeggen. Ja. Dat... Oké, okay, uh, op de vleugel. Jij gaat iets speciaals doen. Ja, kijk, dit is bijvoorbeeld ook iets wat, je, wat zo geweldig is van een vleugel. Wat heel veel mensen niet weten. Maar dit is ook een vleugel. Een bizar effect natuurlijk. Ja, want uh, met je linkerhand druk je gewoon een pianotoets in. Ja. En dan op, met die open klep van de vleugel ga je met je rechterhand langs uh, ja, allemaal van die kleine snaartjes. Ja, ja klopt. Ik zorg dus uh, door, uh, door de toetsen wel te bespelen dat, dat de hamers van die snaren afgaan. Nou, als ik dan vervolgens langs al die snaren wrijf uh, met, met mijn hand... Dan, uh, dan, dan gaan die allemaal klinken. En zo kan je de, de piano als een harp laten klinken of als een, uh, als een gitaar. Je hebt ook, uh, dat doe je ook in concerten? Ja. Daar in, in de Chinese steden of in Amerika? <laughs> of, ja? ja, dat doe ik daar ook. Uh, ja, dat is heel bijzonder. Er zijn best veel componisten die, die daar heel erg door geïnspireerd zijn geraakt. En die heel veel instrumenten wilden nabootsen. Die zijn echt gaan kijken wat kan ik met, met de vleugel doen. En daar kwamen ze op. Het mooiste is om uh, uh, een orkest na te bootsen en te denken... Wat kan ik doen? Hoe kan ik die pink zo laten klinken dat het als een hobo klinkt? En hoe kan ik die duim zo laten klinken alsof het uh, als een viool klinkt? Het klinkt heel abstract, maar ja, als pianist ben je toch op die manier bezig. Rolf, als je zou mogen kiezen tussen je piano of je relatie, je vriendin. <laughs> uh, nou... Uh... Je denkt te lang na. <laughs> ja, oh ja, dat is al fout, <laughs> Nou, uh, uh, god ja... <laughs> ik denk dat het uh, bijna op hetzelfde neerkomt. Maar ze kunnen elkaar goed uh, verdragen hoor, mijn vriendin. En die, de twee relaties moet ik eigenlijk. Uh, maar het uh, is, uh, is soms best lastig om, uh, om de tijd goed te verdelen tussen de twee relaties. Ja, gelukkig hoef je niet te kiezen tussen je piano en je vriendin. Dat, is gewoon, dat zijn twee dingen die je prima kunt combineren... ook al moet je daar een beetje planning op toepassen. Floris Albersen was dat in gesprek met Ralf van Raad... een wereldster in de klassieke muziek, maar nog niet zo bekend in Nederland. En morgen vertelt hij niet alleen over het instrument... maar vooral over de muziek die zijn leven bepaald heeft... en welke partituren hij graag speelt. Nooit meer slapen is zo meteen bij u terug. En dan praten we met Jamal Uriachi, die elke dag in op van dit programma, een stuk schrijft... ...naar aanleiding van uh, de dag en de actualiteit. En we praten over beeldhouwkunst... ...met beeldhouwster Marjolein Mandersloot. Die heeft een nieuwe expositie. We gaan op bezoek in het atelier. We gaan het ook hebben over dierfabels... ...en waarom je daar een uh, zwembad bij nodig hebt. En filosofie, want Ad Verbrugge... ...bekend van zijn boek Staat van Verwarring het offer van liefde. Die vertelt wat hem door de nacht heen heeft geholpen, uh, door de jaren heen. Dat zometeen allemaal in Nooit meer slapen. We gaan er even uit voor, uh, voor het nieuws en de reclame en dat soort dingen. En graag tot zometeen.